Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten van de moord op Peter R. de Vries blijven voorlopig vastzitten. De advocaten van Kamil E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd, hadden gevraagd om vrijlating. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Om met de deur in huis te vallen, de rechtbank zal u niet vrijlaten vandaag. De onderzoeksresultaten, zoals aangehaald door het Openbaar Ministerie, kunnen erop wijzen dat u betrokken bent bij hetgeen u te last is gelegd. En dat is voldoende voor het aannemen van de ernstige bezwaren. Camille E. zegt zelf dat hij alleen was gevraagd iemand te vervoeren die hij niet kende. Ook Delano G. blijft vastzitten. Hij zou Peter R. de Vries hebben neergeschoten. De familie van Peter R. de Vries is volgens hun advocaat blij dat de twee verdachten voorlopig vast blijven zitten. Tilburg komt met een extra opvangplek voor honderden statushouders. De vluchtelingen krijgen onderdak in een kazerne totdat er geschikte huizen voor ze zijn gevonden. De opvangplek in Ter Apel is vaak propvol. en Daar moesten vluchtelingen de afgelopen week op stoelen en stretchers slapen omdat er geen plek was. De Nederlandse rapper Murda zat afgelopen nacht in een cel in Turkije. Hij kwam zaterdagavond aan op het vliegveld van Istanbul en werd meteen opgepakt. Komt volgens een management omdat hij in sommige nummers over drugs en seks rappt. Hij zou dat verheerlijken. Door de arrestatie ging een optreden van Murda niet door. Momenteel zit hij nog in Turkije. Loop je vermoedend over Utrecht Centraal, kom je ineens iemand tegen die dit tegen je zegt. Wat? Ik heb geen geld, ga weg man. Dan ben je zomaar een toneelstuk ingewandeld. De komende drie weken speelt een groep acteurs een speciale stationsvoorstelling waar je als reiziger onderdeel van bent. Dat is even wennen. Ik, denk, ik kom de trap opgelopen en uh, ik denk, is het nou echt? We hadden al gauw door dat ze oortjes in hadden. En, uh, ja, omdat we, ik merkte wel dat er we al snel geacteerd werd.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 We hadden alles van, uh, van 12 inch'en en van LP's en dergelijke bij de radio. En toen kwamen nog de cassettebandjes, en toen waren nog mini spelers. En, uh, toen de CD -spelers uh, en toen kwamen de CD-spelers daar achteraan, en toen kwamen de MP3'tjes. Nou, nee, vorige uur hadden we al eentje die was blijven hangen, of terugsloeg uh, terug een uh, mp3. En daar staat gewoon het uh, beeld stil uh, van mijn mp3-auburn, uh, terwijl die wel muziek geeft. Dus uh, zo vreemd kan het allemaal zijn, hè? Nog, maar... even, nog even en we gaan weer platen draaien. Ja, we zitten wel in het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Het derde uur, wat gaan we daarin allemaal doen? Over een tweetal uh, platen is het natuurlijk weer tijd voor uh, uh, Pit Report. Uh, de, ja, deze week dus geen, uh, geen Formule 1 race. Maar uh, volgende week wel in Amerika. Dat zijn hele andere aanvangstijden dan wij gewend zijn. Maar dan, uh, Moeten we vroeger het bed uit of uh, uh, kunnen uh, we uh, blijven slapen? Uh, nee, laat op. La, later, later op. Het is later op de dag. Ik denk zelfs aan de vooravond uh, is er dan ook races. Of tenminste kwalificaties dan wel vrije trainingen. Goed, uh, dat gezegd hebben we kwart over vier. Pit Report. Nou, rond de klok van half vijf bent u altijd gewend uh, het dier van de week. Nou, de honden zijn allemaal, uh, alle vijf honden zijn gereserveerd. Uh, dan wel uh, hebben we een dak boven hun hoofd gevonden. Dus we gaan, uh, deze week gaan we maar eens knabbelen. En dan hebben we het over Bibbel en Nom Nom. Dat is, het, is, het is een hangoor-knaagdier. En een andere heeft een behoorlijke uh, huid en haar. Dus in ieder geval we hebben we erg veel verzorging nodig. Maar dat, dat stel is samen op zoek naar een dak boven hun hoofd. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog het gedicht van de week. Nou, dat is de pakkende titel Flirten met jou. Het heeft nog steeds wat te maken met uh, de, de documentaire serie Chansons van Martijn van Nieuwkerk en Rob Kemps. Martijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Die is trouwens, uh, heeft trouwens ook onderscheiden afgelopen week. Die op Camps als, als, als talent van het jaar. Hij is nog geen ridder. Ja, hij is nog geen ridder. Maar okay. wat niet is, kan nog komen. Goed, uh, gedicht van de week. Flirten met jou. En natuurlijk uh, ja, voetbal uh, zonder tegenberichten. Tegen het einde van de tweede helft gaan we weer schakelen met jou van der leden op Duintjesveld. Want uh, ja, daar wordt het toch heel gezellig uh, naborrelen straks na de wedstrijd. Hopelijk met een goed, uh, goede scoreverloop voor SP Zandvoort. Voorlopig nog stand 0-0. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albertjan jan En wil je meekijken? www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio naar Tolweg 10A. Deze week heeft de politie trouwens een actie hè, in, in het hele land. En uh, die actie geldt ook voor uh, deze regio. Want uh, je kan uh, je, je steekwapens en zelfs uh, pistolen en neppistolen inleveren... bij het uh, hoofdbureau van de politie... Hier in, uh, in Haarlem en uh, ja de actie heet uh, Drop je knife en doe wat aan je life en toen zei jij get alive. Nou, Oké, okay, ja, ja. ja, nou ja, laat ik nou net die plaat gevonden hebben, want die is van uh, Soul to Soul uit de jaren 90 en die heet Get Alive.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 the way we You know you gotta get a life. En Zo kwamen we bij de actie van de politie van deze hele week. Drop je knife en uh, doe wat aan je lijf. Met andere woorden, leef je je steekwapens, je wapens en je, je neppistolen in bij het politiebureau uh, hier uh, in uh, Haarlem. En kettle life, daar ging het eigenlijk om. En toen kwam ik bij deze plaat. Hè. Het 1990 van Soul to Soul in uh, Cadillac. Uit de beginperiode van deze lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar hier in uh, Zandvoort. Met muziek en informatie, en daar zijn we uiteraard heel erg uh, trots op. 24 uur per dag te beluisteren op de kabel. En uh, uh, uiteraard ook in de Ether 106.9 FM. DAB, kanaal 6A in de hele regio Kennemerland... CFM TV kanaal 40 via SIGO. En uiteraard ook op cfm-life.nl. Dan kan je live luisteren naar het geluid van Zandvoort 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen de Pitt Report, maar eerst even een moment van rust met IJsley, Jasper en IJsley. Ik zou zomaar passen in het programma Sea of Love. Wat je elke woensdagavond hoort uh, bij CFM. Met collega Fred Hey, deze van uh, IJsley, Jasper ICLE, je hoorde The Caravan of Love. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report! Inmiddels kwart over vier geweest. Ja, ik zei uh, net al, Albert Jan, toen jij even aan het buitenspelen was tegen de luisteraars. Dit weekend dus, uh, die finale races op het uh, circuit Zalvoort. Normaal willen we van deze daar, maar uh, helaas dit weekend niet. Maar mocht er nieuws over bekend worden, dan hoor je dat uiteraard uh, bij ons. Maar we hebben wel veel meer andere race nieuws. De voorlopige Formule 1 kalender voor 2022 is uh, afgelopen week officieel bekendgemaakt. Het volgende seizoen bestaat, zoals eerder gemeld, uit een recordaantal van 23 races. En het begint op 20 maart in Bahrein. Voor de seizoensopening zijn er in februari en maart eerst nog testdagen in Barcelona en Bahrein. Nieuw op de kalender is een race in Miami in mei. Bekend was al dat de Grand Prix van Nederland in Zandvoort op 4 september wordt verreden en China opnieuw ontbreekt vanwege de coronacrisis. Het Italiaanse Imola is de vervanger en zijn direct na de zomerstop twee zogenaamde triple headers met drie races op rij. De kaartverkoop voor de Grand Prix van Zandvoort start op 1 november. Dat maakte de organisatie van het evenement bekend... kort nadat de overkoepelende instantie via de kalender voor 2022 had gepubliceerd. Een groot deel van de kaarten voor 2022 is al vergeven aan fans... die de organisatie in 2021 moest afwijzen als gevolg van de coronamaatregelen. Dat betekent dat staanplaatsen niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast is een deel van de kaarten al verkocht aan die fans die in eerste instantie kaarten voor drie jaar gekocht hebben. Zoals gezegd, vanaf 15 oktober kunnen we leden van de Dutch Grand Prix Club al kaarten kopen in de zogenaamde pre-sale. Blijft er nog wel wat over, Albert-Jan, als ik dat zo hoor? Weinig, we? hè? Ik denk dat er nog een paar tribunes bij moeten. <lacht> ja, nou ja, dat kan best toch? Uh, ja hoor. Ja. Het verschil in de stand om het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton... is met nog zes races te gaan slechts zes punten. Maar kijk je naar het aantal rondjes dat beide aan de leiding hebben gelegen... dan is het verschil veel groter. Sterker nog, Verstappen reed dit seizoen meer rondjes aan de kop... dan alle andere Formule 1 coureurs bij elkaar. Hamilton, Bottas, Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Sebastian Vettel... Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en Esteban Ocon... komen samen net niet aan het totaal van de Red Bull coureur... Stappen kwam na liefst 469 rondes als eerste over de streep. De rest komt bij elkaar opgeteld tot 465. Hamilton leverde met 133 ruim een kwart van het aantal. Maar goed, in ieder geval de meeste rondjes komen op kop liggen. Dat komt op naam van onze vriend Max. Het, is dit jaar het in dit jaar ingevoerde budgetplan voor de Formule 1 heeft nu al een positieve invloed op het kampioenschap. Zoals gezegd, dat leidt sportief de directeur Ross Braun af uit de spannende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen om de wereldtitel en aan de verscheidenheid aan winnaars. We willen niet meer dat een coureur met een straatlengte voorsprong wint... om simpelweg zijn team over een heel groot budget beschikt... dan de andere teams. Het is prettig om te zien dat het zich dit jaar al zo gunstig ontwikkelt... al is Braun in zijn wekelijkse column op de website van de Formule 1. Verstappen won weliswaar al zeven Grand Prix's, Hamilton 5, maar met Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Sergio Perez... zijn er al zes verschillende winnaars. Dit seizoen ligt het budget voor elk team op maximaal 145 miljoen dollar... dat is dus 126 miljoen euro, en dat zakt de komende jaren verder. Teams hebben nu niet, uh, niet meer de mogelijkheid om enorme bedragen in het kampioenschap te pompen... En dat is niet meer toegestaan. De middelen voor dit seizoen zijn beperkter. En dat zien we dan ook dat teams zich al focussen op de auto voor volgend jaar als de nieuwe regels van kracht worden, al dus Bron. Kijken we nog even naar twee dingetjes. Even de stand uh, in het, om het WK. Max verstappen met 262,5 punt. Die halve punt vind ik wel erg geweldig. Hè? Uh, op uh, uh, pol op in de uh, stand om de WK, gevolgd door roers Hamilton met 256,5 punt. Op een derde plek vinden we Valtteri Bottas met 177... en Sergio Perez, de teammaat van, uh, van Max... vinden we terug op plek 5 met 135 punten. En wat ook wel leuk is te, te, te vermelden... is dat de, de Fernando Alonso, de, ja, de oldtimer tussen alle jongens... Zich heeft genesteld op een tiende plek met 58 punten. Zoals gezegd, nog zes races te gaan. En we beginnen op 24 oktober met de Grand Prix van de Verenigde Staten. En daarna volgt nog de Grand Prix van Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Het zal toch wat zijn als het WK wordt beslist in de laatste race... Hè? Maar ik hoop voor, of, voor of Max, hoop ik het niet, en voor Hamilton ook niet, dat ze een not finish achter hun naam krijgen bij een van deze zes races. Dan ben je de Pinoot volgens mij. Dan maar. ben je toch heel, al heel gauw uh, de Pinoot. We gaan het volgen. En we beginnen natuurlijk volgende week in Amerika. Ja, jij had het net over dat uh, halve punt. Het zal toch niet zo zijn dat dit uh, wereldkampioenschap wordt be besloten op dat halve punt, ja. hè? Ja. Gewoon dat dat halve punt juist uh, belangrijk uh, gaat worden. Nou, we houden het allemaal voor je in de gaten. Heb je trouwens een filmpje gehad van mij, uh, dat uh, Red Bull al in uh, New York uh, aanwezig is. Ja, keurig. Het staat op, de, op de app staat het. Dus iedereen kan het, uh, kan het dus even aanklikken en, en bekijken. Hartstikke leuk filmpje weer. Ja, toch? Ja, dat dacht goed. ik ook. Nou, Red Bull uh, zijn uh, altijd wel goed bezig met de filmpjes. We hebben natuurlijk verleden jaar meegemaakt dat ze ook een filmpje hadden gemaakt. Dat ze hier op uh, Zandvoort waren. En dat ze bij een viskraam uh, uh, aanwezig waren. Maar helaas. Uh, is dat filmpje eens nooit uh, echt, uh, zeg maar, uh, zichtbaar geworden... omdat uh, ja, die Grand toen de tijd uh, niet doorging vanwege uiteraard corona. Nou, we gaan over de finishlijn en uh, we zijn heel benieuwd wie daar de uh, winnaar van gaat worden. We gaan het allemaal voor je in de gaten houden... wel de nieuwe single van Elton John en Stevie Wonder. En die heet Finish Line. is weer helemaal terug en hij uh, maakt diverse hits. Achter elkaar trouwens, vorige hit was met uh, Dua Lipa. En nu probeert hij het samen met uh, Stevie Wonder in de finish line. Inderdaad, uh, de nieuwe single van Elton John en Stevie Wonder. Nou, ben ik altijd blij als uh, Jan van der Leden mijn uh, berichtje stuurt, maar uh, nou was ik even niet blij. Uh, Jan, wat doe je nou? Ja, ik kan er niks door op. Nee, hè? Ik wil het wel graag anders doen, maar uh, ik anders. Nee, want uh, we staan achter. Ja. Hoe, uh, hoe is dat gebeurd? Nou, het is gebeurd uit de vrije trap, uh, net buiten de 16 die uh, ingedraaid werd en doorkop. Het was gewoon een mooi doelpunt, niks ni ni en af te dingen. Maar die hele eerste of tweede helft, moet het eerlijk zeggen, dat was gewoon een, een gelijk opgaande strijd. En ondanks dat wij de wind tegen hadden, hebben wij toch een betere kans geschoten. Kans zussen, dat wel. Geen kans maar kans zussen. En We waren goed in de aanval. Maar ja, het gebeurt, gebeurt eigenlijk geregeld dat we toch uh, wat, uh, wat sterker zijn hè, als ik in de wuffen vorm mag, uh, mag praten. Maar dat het dan uiteindelijk toch uh, niet goed gaat. Ja, dat is, dat is heel jammer. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is wel een compliment aan, aan dit jonge team. Want uh, nu met, het, uh, met de blessures van nightsockers team, Nielan berg Dani, Darnie, en We hebben wel een heel jong team nu in hetzelfde staan. En dat, dat belooft inderdaad wat voor de toekomst. Maar op dit moment is het nog net niet goed genoeg. Maar ja, als wij die andere jongens nu gewoon weer erbij krijgen... dan gaat het echt wel beter worden straks. Ja, en dat, dat die, zeg maar, de, de, de, de, de wat ouderen, om het zo maar even te zeggen... dat die de, de jonge heren op, op sleeptouw kunnen nemen... en dat we een geweldig mooie toekomst tegemoet gaan. Ja, ah, dat gaat ook echt wel gebeuren. Ik heb net Milan gesproken, die staat al op de... Op het terras bij ons aan een biertje. Hij zegt: Nou, Jan, dit, dit is echt niks. Het gaat nu echt wel tot, uh, tot de winterstop duren. Dus, ja, waarom? En waar, nou waar misschien zich ook een beetje inhouden. En misschien moeten we dan deze wedstrijden maar een klein beetje. de komende wedstrijden een klein beetje. aannemen uh, uh, dat uh, ah, nee, het gewoon niet goed gaat. En hopen dat we puntjes scoren. Ja. Maar dan wordt het we wel sprokkelen geblazen. Ja, dan wordt ook even sprokkelen geblazen. Het is niet anders. Nee. Want als er vijf echt ba echte basisspellen gebreteerd zijn... ...die gewoon echt... ...je team op touw kunnen nemen, dan, uh, dan is het niet anders. Nee. En het is mooi dat die jonge jongens zo goed invallen. Dion Coot, Wink, Donner, Groot... Uh, ...Philip van der Linden... Nee, dan, dan wordt het een, een moeilijk verhaal. Maar uh, de, jonge, de, jonge, de jonge garde he, verweert zich dapper, begrijp ik van je. Maar uh, ja, het, het, is even, het is even... Dus dragende spelers missen je. En als je dan vijf mist, dan, dan, dan uh, heb je een ernstig probleem. Dat is, dat is, dat is heel veel hoor. Ja. In het team. Ja, je zag zo. Maar die jonge garde die gaat er uh, aankomen, inderdaad, uh, Jan. En uh, ja, dat is toch wel goed nieuws voor Espresso. Uh, helaas uh, op dit moment uh, achter. Nou ja, laten we hopen dat, het, uh, dat ze. Hoe lang hebben ze nog te spelen of is het al gebeurd? Het is nu de 89 minuten en hij zal er nog door bestuurders een paar bijtellen. Maar. Uh... Het kan niet heel veel zijn. Nou ja, misschien, uh, misschien zit er nog een doelpuntje in voor uh, SV uh, Zandvoort. Hou eens uh, even op de hoogte als je wil. Doei. En uh, ja, de luisteraars horen natuurlijk een uh, biertje en een hapje en een uh, dingetje. Nou, het is altijd wel gezellig natuurlijk bij jullie. Maar uh, jullie hebben nou een speciale dag voor sponsoren of iets dergelijks? Ja, we hebben gewoon de sponsoren uitgenodigd. Voor een hapje uh, en een borreltje van... Oh, ietsje terug te doen. Je kan nou, momenteel niet zo heel veel terug doen. Omdat je uh, gewoon afgelopen jaar heel veel inconceptionneert. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, hulde aan de sponsoren dat, uh, dat ze de, de voetballerij trouw zijn gebleven en nog steeds aanwezig zijn. Zijn was absoluut trouw gebleven. Ja. Grandioos. Oh. Ik zou zeggen, uh, bedankt. En uh, ga, ga, lekker, ga gezellig een biertje drinken met de sponsoren en met de leden. En, uh, het is zoals het is. Ik hoor jullie wel weer. Oké, zeker weten, Jan. En uh, we zeggen proost vast. En uh. ja. that's what friends are for, eh, zal ik ook maar zeggen. En uh, ja, die plaats gaan we nu draaien, Jan. Dankjewel voor je commentaar. En uh, mochten we nog scoren, horen we het graag van je. En anders is het niet anders dan dat het nu is. Hier is Diane Work samen met haar vrienden. And, never this way. And as, far as I'm concerned chance to say Show Het blijft een mooie plaat, hè? Dat is van Diana uh, Warwick and Friends. And that's what friends are for. Albert-Jan was van de week met de voorbereiding van dit radioprogramma bezig. En toen kwam hij uit op de rubriek Dier van de Week... En toen dacht je, ja, het is echt zover, hè. Er is geen hond te beginnen in het uh, dierasiel. Dus, uh... oh, je, Jan, wat voor oplossing heb je daarvoor gevonden? Nou, ik denk, ik ga het maar even naar de knagers. Naar de knagers? Ja, maar, maar okay. die, hebben, die hebben een stuk minder tekst nodig dan die honden. Ja, dat is, daar, die zijn niet zo spraakzaam. Maar ja, dit is een leuk stel. En uh, bedoel, uh, wat dat betreft uh, willen ze ook graag met z'n tweeën uh, geplaatst worden. En dan heb ik het over Bibbel, dat is de hangoor, En Nom, Nom, Nom, dat is degene met de, de, de dikke vacht. Goed, ze stellen zich voor en binnen vier zinnen weet u wat ze voor beesten het zijn. Ik ben Bibbel, een ram, en zoek met mijn mooie voetster Nom Nom. Beiden, bijna vier jaar oud, een fijne plek met ruimte. We kunnen zowel binnen als buiten wonen. Nom Nom. Haar vacht moet goed bijgehouden worden. Helaas kwam ze met een aantal klitten binnen... die uiteraard inmiddels verwijderd zijn. En Bibbel is een hangoor. Dus de een heeft hangoorden en de andere heeft een hele mooie vacht. Dus wat dat betreft passen ze mooi bij elkaar. Heeft u dan toevallig een fijne plek voor dit stel? Dat, dat horen Bibbel en Nom, Nom horen dat graag. En waar verblijven ze momenteel? Ze verblijven in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort.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 Deze extra lange uitvoering van de zinger van uh, Stevie Wonder. Songs in the key of life. Daar uh, komt het uh, uiteraard uh, vanaf. van dat uh, succesvolle uh, uh, LP van uh, Stevie Wonder. Isn't she lovely? Daarmee is het kwart voor vijf geworden. En uh, dat betekent, jawel, het gedicht van de dag. En uh, vandaag gaan wij flirten met jou. Voor een flirt met jou Zou ik alles, maar dan ook alles doen Voor een flirt met jou Ben ik bereid alles, maar dan ook alles te doen Voor een simpel afspraakje En voor en voor een flirt met jou Voor een kleine toer Een kleine dag Tussen je armen Voor een kleine toer Smorgens Tussen jou, jouw lakens. Ik ben bereid alles achter te laten. Stoppen met ouderwets te doen. Alles voor een flirt met jou. Ik zou alles, maar dan ook alles verkopen aan de duivel. Voor een gestolen kus. Een gestolen kus. En voor een flirt, flirt met jou. Voor een kleine toer. Een kleine dag, tussen je armen, voor een kleine toer, 's smorgens, smorgens, tussen jouw lakens. Ik gedraag me verliefd, voor je te knuffelen, te strelen, alles, alles voor een flirt met jou. Ik zou stommie tijden uithalen, om in je bed te geraken, en dat alles, dat alles voor een flirt met jou.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 Entre tes bras. Un petit tour, un petit jour, why I'm easy I'm easy like Sunday morning Dat waren de Commodores en uh, easy, een lekker momentje van uh, rust. Nou, we gaan nog even terug uh, naar de voetbalwedstrijd van, uh, van vanmiddag. Uiteraard SV Zandvoort uh, tegen Almere. En uh, ja, het is helaas uh, geëindigd in, uh, in een verlies. 0 tegen 1. Dat is uh, de eindstand van deze wedstrijd. Dank aan uh, Jan. En die uh, gaat nou veel plezier hebben met de spos, hoor. Denk ik. Uh, zo, ja. zo, zo, zo, zo te zien ook. Uh, ja. we, Jan. we krijgen inmiddels wat foto's binnen van die, nou ja, tussen aanhalingstekens, de recepties. Maar ik kom wel een heleboel bekende koppen tegen. Ja, hè? Ja. ja. ja. ja. Lijkt net alsof en, je in een andere kroeg. Grote, uh, grote, gro gro gro gro van die pullen, van die, van, die, van die grote glazen waar dan vol met bier. En dan kan je Overtappen in een, in een kleintje of een, een, een, een, een kleintje bier. Maar wat een bekende gezicht. Ik bedoel, het wordt tijd dat wij dat eens een keer serieus over Ja, jij zei toch dat je sponsor ging worden? Ja, of ik, niet? Denk, ik denk dat we dat. Ja, dat is zaterdagmiddag. Hè? Dan moeten we steeds werken. Ja, dat is ook dat zo. Is ook zo. Is dat zo. Nou ja, in ieder geval van de, de sponsoren gaan we nu naar uh, andere DJ-presentator, Fred. Goedemiddag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja. Heb je de week weer overleefd? We hebben alles weer overleefd. Gelukkig maar. Ja, het weer was wat minder, maar. Vandaag was het prima. Ja, morgen, morgen is ook. He? He? Alleen, het koelt wel s'avonds wel gauw af, hoor. Maar in ieder geval... Ja, vandaag. maar daar zit ik binnen, dus. Ik ja, binnen. dat is ook <laughs> weer zo. Zometeen mag je ook weer twee uur uh, binnen spelen. Ja. Wat, uh, nee, een mooie uitzending zo dadelijk van Entertainment for You. Wat, wat ga je daarin doen? Ja, uh, eigenlijk zouden we bezoek krijgen van uh, Hannes Junior. Maar, uh, ja, die, uh, die heeft wat uh, privé-omstandigheden. Uh, uh, dus dat, we gaan hem in ieder geval bellen. En... Uh, zijn nieuwe single heet Je mag over me praten. En we gaan bellen met Kitty Heinsbergen. En haar nieuwe single Ik heb je laten winnen. Nou ja, dat, dat, dat, dat. Het zijn allemaal van die mooie titels. Ja, ja. Dat wilde ik net al zeggen bij die vorige plaat ook gewoon. Uh. Ja, ja, Ik heb je laten winnen ja. Wat was het ook weer? 50 uur dansen? Uh. Ja, ja, met de, de dansmarathon. zo geweldig uh, succes. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, nee, maar vind het niet al vanavond om 10 uur de finale. We hebben het er niet over. Maar dan uh, 100.000 euro. Nee, nee. Wie gaat hem winnen? Heel nieuwsgierig. Geen idee. Nee, ik heb ook <laughs> geen idee heel. Hart voor Nederland kijk ik wel, maar daar zit ik me snel nee. weer over op een andere spender. Goed, we gaan door met Entertainment for You. Ja, en uh, we gaan nog met uh, Brabantse Leen uh, gaan we bellen. Oftewel Leen Salmans. Tegenwoordig vroeg heette die Brabantse Leen. En Toen uh, in zijn tijd was hij ook nog disjockey. En zijn nieuwe single heet Jij geeft je glans aan mijn leven. Nou, mooi. Mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Ja, toch? Ja, ja, mooi, prachtig. ja. prachtig. En uh, ja... We krijgen ook nog een beetje de zeiklijn natuurlijk... van Beb en Bert. De Ja, De zeiklijn, de zeiklijn de ja, ja. tussendoor. Ja, ja, ja. ja dat moet gezeker worden. Ja, ja altijd. Alles gaat niet goed, niet. Nou ja, <laughs> ja, vaak heeft het een politiek dingetje, maar... Nou ja, dan kan je voldoende zeiken. Hè, ik zou ik dan, een uur erbij... Ja. tijd uitbreiding. Doe maar een apart programma voor. Ja, wat een mooi land hebben ja, wij. Ja, en... Ja, wat ik ook nog te melden heb, is dat we binnenkort uh, eigenlijk een beetje op de, op de Franse uh, chanson toe gaan. Kijk! Hé, hey, ja, wij ja, hadden net ik... altijd mooi gedicht. Ja, en... Uh, Flirten uh, met uh, mij, ja, met die, jou. Die komt dan uh, hier uh, in de studio aanwezig, Tess Malot. binnenkort. Hé, hey, haal ons op de hoogte, maar dat ja. kan ook via je website, hè? Ja, ja. gewoon uh, zfmartisten.nl en daar uh, vind je Die verstond nieuws. ik, die verstond ik niet. NL, houd ons op de hoogte. Ik ben, we zijn, sinds, sinds die documentaire op tv uh, ja. ben ik een fan geworden van het Franse chanson. Houd ons op de hoogte. Ja, ja, het zijn zulke heerlijke uh, chansons. Ja. Ja, ik, ik mag het vaak luisteren. Ja. Uh, uh, ja, sommigen denken van uh, een hey, Nederlands programma en, uh, en die Fred die luistert. Weet je wat, zons, wat maar... Janne, weet je wat Albert Janel <laughs> altijd zegt? Wordt vervolgd. Ja, word vervolgd. Ja. Tot morgen, Dan ja, zijn wij weer. Tot morgen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 Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's the light. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.